Zes uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Ja, nog één uur NOS langs de lijn. Barcelona, Atletico Madrid in de slotfase. 1-0 door een doelpunt van Messi en 20 Groningen. Daar hebben ze nog even te spelen. Een dik half uur, daar staat het nog 0-0. Zometeen na zes gaan we ook de actualiteiten even bij de haren pakken. Zo gaan we bijvoorbeeld even kijken hoe het is in Oost-Kuta. Het Syrische leger heeft daar veel terrein rond het rebellenbolwerk. Kijken hoe de situatie daar is, ondanks dat staakt het vuren. Nu eerst het NOS-journaal met jullie Sabanin. Bij de hekken van de Oostvaardersplassen... hebben vanmiddag honderden mensen gedemonstreerd. Ze vinden dat de grote grazers daar te weinig eten krijgen... en gooiden daarom hooi over de hekken. Staatsbosbeheer en andere deskundigen waarschuwen... dat dat de problemen voor de dieren juist vergroot. We gaan er even tussenuit voor voetbal, Chris. FC Groningen komt op voorsprong. Het is Ritsu Doan, die wringt zich langs alles en iedereen van Twente... en scoort van dichtbij. Groningen leidt met 0-1.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 Gesprongen waterleidingen hebben op meerdere treinstations geleid tot overlast. Zo liep een deel van de hal van Rotterdam Centraal onder. Eerder gebeurde dat al op Amsterdam Centraal. Utrecht Centraal had voor de vijfde dag op rij geen water door gesprongen leidingen. Daardoor had de horeca in de stations al geen water en werkte toiletten ook niet. Daar waren de problemen rond vier uur vanmiddag verholpen. Vanwege de vorst sprongen afgelopen week in heel het land veel meer waterleidingen dan normaal. De Franse president Macron reageert enthousiast op het besluit... van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD... om toe te treden tot de nieuwe regering. Goed nieuws voor Europa, noemt Macron het. Hij kondigt aan dat Frankrijk en Duitsland gaan werken... aan nieuwe initiatieven om Europa vooruit te helpen. In Poznan, in Polen, is een appartementencomplex ingestort. Er zijn zeker vier mensen omgekomen en 24 gewond geraakt. Drie gewonden zijn er erg slecht aan toe... De oorzaak was volgens een lokaal bestuurder een gasexplosie. Aanhangers van Go Ahead Eagles hebben na de wedstrijd tegen de Graafschap... geprobeerd spelers van die club aan te vallen. Het begon toen verdediger Mienti Abena na de 4-0-overwinning... een feestje wilde vieren voor het uitvak van de Graafschap. En daarop kwamen fans van Go Ahead het veld op. Stewards wisten te voorkomen dat er een gevecht ontstond. Een paar fans zijn opgepakt. Veel medailles vandaag voor Nederlandse sporters op de WK Baanwielrennen in Apeldoorn. Voorover de Kirsten Wild goud op het onderdeel Puntenkoers. Het is haar derde goud van het toernooi. Jeffrey Hoogland was de beste op de tijdrit. Theo Bos won brons. Bij het schaatsen op de WK Sprint in China pakte Jorien Termors goud. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Marianne Timmer in 2004. Bij de mannen eindigden twee Nederlanders op het podium. Kjeld Nuis met zilver en Kai voorbij met brons. De Noor Lorentzen ging er vandoor met het goud. Ook hier in Nederland gingen veel mensen vandaag nog het ijs op... terwijl het dooit. Het ging dan ook mis op tientallen plekken. De brandweer en politie hebben veel mensen uit wakken moeten halen. Het ging onder meer verkeerd in Rotterdam, Arnhem en Voerendaal. In Ter Aar lag een man bijna drie kwartier in een wak... In Rotterdam had de politie grote moeite een man die met een scootmobiel... het ijs was opgegaan weer veilig op het drogen te krijgen. Dan het weer nog, vanavond enige tijd regen, vannacht wordt het droog... daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en kan het glad worden. Morgen droog, zonnig en 8 tot 10 graden. De Verkeersinformatie, in de Geest. Nog altijd een flinke file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft is de vertraging een half uur. Er zaten daar gaten in de weg. Er zijn daardoor twee rijstroken dicht. Maar als het goed is, gaat dat niet al te lang meer duren. Het gaat wel lang duren nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Waarschijnlijk tot 8 uur zijn ze daar bezig bij Zevenbergse hoek. Er moet opnieuw geasfalteerd worden. De weg is bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook en de vertraging is drie kwartier.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 Ja, het laatste uur van langs de Lijn valt nog uh, genoeg uh, te beleven. Twente, Groningen bijvoorbeeld. Chris Wobba, eindelijk een goal. Eindelijk een goal van de voeten van FC Groningen-speler Ritsu Doan... die een sterke wedstrijd bekroont met een goede treffer. Twente in achtervolging. Groningen leidt 0-1. Barcelona-Atletico Madrid. Krijn. Het is klaar. Barcelona wint met 1-0. Grote kansen in de slotfase alsnog voor Atletico. Onder meer Gamero. Zijn uh, schot, uh, de bal, belanden in het doel. Maar Costa stond daarvoor in buitenspelpositie en hij gaf hem de bal. En Suarez probeerde nog 2-0 van te maken, maar dat lukte net niet. Barcelona wint dankzij een prachtige goal van Lionel Messi in de eerste helft. En het verschil met Atletico is weer acht punten aan de kop van de ranglijst. En dan de laatste loodjes van uh, het WK Indoor in Birmingham. Andy. Wat een geweldige finale, 60 meter hoorde bij de mannen. Gewonnen door de favoriet van het volk hier in Engeland. Want Andy Podzie, hoe kan het ook anders met zo'n voornaam, heeft uh, 60 hoorden gewonnen. Uh, hij komt uit Groot-Brittannië, 100 honderdste voor. Ja, uh, Jared Eaton uit de Verenigde Staten. En op de derde plaats een Fransman, Manga. Overigens nog even terugkomen op de 4x400 vrouwen. Jamaica is gedisqualificeerd. En dus wordt die uitslag 1 Verenigde Staten, 2 Polen, 3 Groot-Brittannië. Het zit Gert-Jan Verbeek niet mee, Chris Wobben. Nee, wanhoop en moedeloosheid zijn voelbaar hier in de goalsvesten. Want na die goal van Ritsu Doan, die trouwens keurig doorzette... in een fase waarin Groningen echt sterker was. Terwijl nu Van der Looij van het afstand probeert. De speler van FC Groningen natuurlijk, maar de poging leidt nergens toe. Terwijl dus Doan scoort... Is het een minuut later Woeskietz die ook een grote kans krijgt voor FC Twente. Maar die schiet van dichtbij uit de draai over. En dat is nou net het verschil vandaag. Zo lijkt het in de Groelsfest in ieder geval in deze tweede helft. Groningen zit beter in de wedstrijd. Groningen vaker aan de bal gezien in deze tweede helft. En FC Twente loopt vooral achter de bal aan. En dat lopen wordt chokken. Vooral als die koppen naar beneden gaan. Overigens al één wissel gezien. Asaidi ging er na een uur af. Doorgaans is dat geen uitzondering de laatste wedstrijden. Maar nu was het noodgedwongen. En Tiga Dewini, zijn vervanger, kreeg niet eens een applaus. Boeren nu. In balbezit van FC Twente. Diep op de helft van Groningen. Gaat de spits op avontuur. De rechterkant van het veld. Voorzet. Wordt aangeraakt door Memisewitz. Met een onmaal haalt hij de bal in. Bakuna kan hem al oh, keurig uit de draai doodleggen. Zeg. In een verdedigende situatie. Wat een prachtige statietechniek is dat zeg. van Bakuna. En inmiddels is de bal weer bij Mahi. Aan de rechterkant van het veld. Op de helft van FC Twente. Mahi op jacht. Je ziet het. Hij temporiseert even. Bal naar Sefuik. Sefuik kapt. Komt binnen door, speelt dan terug naar Mahi. Mahi dan buitenom via Dohan. En het mag allemaal maar gaan van SC20. Dat kan het publiek nauwelijks geloven. FC20 echt even in een hele moeilijke fase. Wippertje dan op Mahi. Mahi gaat die bal er dan in. Via Bakuna ook niet. Oh, oh, wat een grote kans zich voor FC Groningen. Dat heel veel ruimte kreeg. Maar. Op wonderwel, op wonderlijke wijze gaat die bal er dus niet in. Nu dan de lange bal naar Boeren aan de rechterkant van het veld. Hij wordt keurig verdedigd. Ja, we gaan nog een spannende fase tegemoet in deze tweede helft. Efzen Groningen zit beter in de wedstrijd en staat terecht voor met 1-0. Er wordt vandaag weer hard gevochten rond Oost-Ghouta. Het Syrische leger heeft daarbij veel terrein rond het rebellenbolwerk. En bij de strijd zijn volgens de VN de afgelopen twee weken... zeker 600 doden gevallen. De 400.000 inwoners van het gebied kunnen nauwelijks vluchten... omdat er geen veilige weg naar buiten is. We hebben contact nu met correspondent Marcel van der Steen. Marcel, de afgelopen week werd, dat wapen, werd er een wapenstilstand afgesproken. Maar als ik dit zo hoor, dan is er dus weinig van terechtgekomen. Ja, dat is nu een, een ruim een week geleden dat uh, de VN-veiligheidsraad daartoe besloot... een, uh, een staak het vuren, maar daar is inderdaad niets van terechtgekomen. Nou, daarna kwam Rusland in overleg met Syrië met een eenzijdig afgekondigde gevechtspauze. Dat zou elke dag gebeuren tussen 9 uur s ochtends en 2 uur smiddags. En ook dat is niet gebeurd. Ja. Gevechten zijn gewoon doorgegaan en het lijkt er zelfs op... alsof het offensief nog harder is ingezet... Nu heeft uh, het Syrische leger volgens laatste berichten... al zo'n 25 van het gebied sinds een week in handen. Hmm. Is er wel uitzicht op een einde? Ja, niet, ja en nee, niet echt aan de ene kant. Maar we zien wel dus, hè, dat Assad steeds meer uh, gebied in handen krijgt. Er zijn nog twee rebellenregio's in Syrië... bij Idlib en dus bij Oost-Ghouta. En... Um, als het Syrische leger de afspraken blijft negeren. En nou ja, daar lijkt het dus wel op is de kans groot dat Assad ook die, die laatste plekken gaat veroveren... Uh, op korte of lange termijn. Daarmee is dan dus he, de fysieke strijd over... maar het conflict natuurlijk nog lang niet. Want juist door deze aanpak groeit de tegenstand alleen maar. En we zien ook opnieuw een hele grote uh, vluchtelingenstroom... op gang komen vanuit uh, Ghouta-bewoners... die dus nu vluchten voor het geweld... niet willen leven onder het regime van Assad. Maar die kunnen eigenlijk helemaal nergens meer heen... omdat ook Idlib heel moeilijk te bereiken is. Dus in die zin... En eigenlijk, dit conflict is nog lang niet over. Ja, dan hadden wij volgens mij een, een week geleden... artsen zonder grenzen, dacht ik aan de lijn. Die zeiden, ja, die hulp kan voor je, die, die staan klaar. Die kunnen any moment, uh, als er toestemming is, dat gebied in. Hoe is de situatie ja. nu? Uh, weet je dat? Kunnen ze überhaupt naar binnen nu of niet? Nee, nog steeds niet. En dat is uh, vandaag... Of eigenlijk gisteren kondigde UNICEF aan dat, uh, dat ze de toezegging hadden dat er vandaag een hulptransport zou worden toegelaten. Ook daar is niets van uh, te zien geweest. En echt zojuist meldt de VN dat er morgen een. Een, een, een convoy van 46 vrachtwagens met voedselmedicijnen, et cetera... voor ongeveer 70.000 mensen het gebied in zou mogen. Maar om eerlijk te zijn, ik moet het eerst zien voordat het ook gebeurt. Want dat zeggen hulpverleners ook, hè. sinds een week die vijf uur per dag... is niet genoeg om genoeg hulp dat gebied binnen te krijgen. Want je moet erin afleveren en weer eruit. En dat kan niet in vijf uur. Ja, je hebt wel het gevoel dat de internationale gemeenschap er druk opzet nu? Ja, te, ja en nee, er wordt heel veel druk uitgeoefend. Uh, afgelopen week dus, hè, die afspraak in de Veiligheidsraad... maar tegelijkertijd lijkt de internationale gemeenschap vrij machteloos. Er was een het vuur afgesproken, maar uh, er verandert niets. Rusland vecht mee aan de kant van Syrië. De VS hè, lijkt zich voornamelijk uh, afzijdig te willen houden. En Europa heeft toch te weinig invloed daar om maar iets uit te richten. Dat wordt wel geprobeerd, onder meer door de Franse president Macron. Ja. Maar... Um, dat levert op dit moment nog niks op. Nou, militair ingrijpen is, is niet aan de orde op dit moment. En ik verwacht om eerlijk te zijn... dat eigenlijk de rest van de wereld voorlopig zal blijven toekijken... Hoe, uh, hoe Assad en Poetin gewoon hun gang blijven gaan. Marcel van der Steen. wat is dat? Het is 13 minuten over 6. Um, terug naar de sport. Het seizoen in de MXGP. De motocross is begonnen. Gaan we zo naartoe? Chris? Er ja. is gescoord door FC Twente. Tom Boer is het dan uiteindelijk die de... Er... Het is een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Het kabaal is oorverdovend. Voorzet komt is van Maher. En keurig ingekopt. door Boeren. Landen die bal toe ter hoogte van de strafschopstip. Knikt dan hard in de hoek. En Pat ziet de bal langs zich gaan. 1-1. En de hoop is weer gevoed in de harten van de Dukkers. Want 1-1, dat biedt hoop op meer. Terwijl Groningen de wedstrijd toch echt wel onder controle had. hoor. Echt de betere ploeg was. Net een reuze kans kreeg via Mahi en La. Bakuna die de bal alleen maar in het lege doel hoefde in te tikken. Maar daar kwam Bijen die strekte zich helemaal uit en tikte net die bal weg voor de Groninger middenvelder. En dus ging dat feest niet door voor FC Groningen. En nu dan eindelijk de gelijkmaker waar heel Enschede een opsteker zo naar gesmacht heeft. Maar het is Groningen dat nu naar voren toe komt. En weer dat alles of niets van de tribune Ja natuurlijk, Doan kan overdraaien. Het strafse gebied, Doan laag schot wordt geblokt door Lam. Bal naar de buitenkant. En weer pikt FC Groningen de bal daarop. Doon is hem nu even kwijt. En nu dan de bal richting Boeren. Voorlopig dus de held in de ogen van het publiek van de thuisploeg. Natuurlijk schieten, schieten ze met 1-1 helemaal niets op. Maar dit is in ieder geval wel weer een goed teken voor FC Twente. Doelpunt kwam eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. Maar ook die tellen 1-1. Nog twintig zinderende minuten hier tussen FC Twente en FC Groningen. Goed. Wat ik dus wilde vertellen over die MXGP, die motocross. Die is dus begonnen. Eerste wedstrijd van het seizoen. Er werd gereden in Argentinië. Hans van Loosenoord is ook het zijn winterslaap ontwaakt. Als, uh, toch ja. Ja, even wegrijden uit de ogen. Ja, zo is het. Uh, we kijken natuurlijk naar Jeffrey Herlings. Hoe heeft hij het gedaan? Uh, hij heeft het uh, uitstekend gedaan. Bijna een, uh, een volmaakt resultaat in de eerste mausje. Want de tweede moest straks nog verreden worden om, uh, om kwart over acht. Uh, Herlings had een uh, wat mindere start. Had, uh, in de kwalificatiewedstrijd was hij zevende. Terwijl zijn grote rivaal, Tony Cairoli... de titelverdediger als eerste achter start hij kon plaatsnemen. Cairoli ook heel snel vertrokken. Die lag meteen op kop. Herlings uh, moest achter wat mensen vast blijven zitten, kon er toen pas langskomen en op dat moment lag Cairoli 3,5 drie, seconden voor. Toen heeft Herlings een schitterende inhaalrace laten zien, Kom nog in de buurt van de kleine Italiaan, maar heeft het net niet gered, kwam 1 seconde tekort, dus 1 Cairoli, 2 Jeffrey Herlings en ja, daarmee zijn de kaarten wel een beetje geschud nu. weer. Ja, hij moet nu wat laten zien, hè, dit seizoen toch? Hij moet het nu laten zien, vorig jaar was hij geblesseerd toen het seizoen begon, was 1 derde van het jaar, was al voorbij voordat hij eindelijk kon laten zien wat hij waard was in deze MXGP-klasse, toch de koningsklasse van de motocross. Uh, heeft uh, heel veel goed gemaakt in het tweede deel van het seizoen. Ook diverse Grand Prix gewonnen. Maar Caroli was al zover. Die was niet meer in te halen. En ja, Herlings wil natuurlijk niet hier in, in Argentinië. Op het circuit van uh, Patagonië. Prachtig circuit aan de voet van de Andes. Werkelijk schitterend wat ze daar hebben aangelegd. Uh, daar wil Herlings natuurlijk niet uh, weer geblesseerd vandaan komen. Of, of het seizoen. Uh, uh, uh, uh, ja, zeg maar. Niet fit beginnen. Als over 14 dagen zijn thuis Grand Prix in Valkenzwart wordt verreden. Dus mm. ja, uh, drie puntjes nu achter Caroli. Dat is wel te overzien met nog één manje te gaan. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Hans Noord. FC Twente, FC Groningen. Een meeslepend hoor, Chris Wobben. Nou, dat mag je zeggen, Hugo. De Vasio, Zeefuik heeft zichzelf even uitgeroepen tot kop van Jut. Want er begint een overtreding. Hij nou, viel eigenlijk veel op, uh, op zijn medespeler. Tiga Winnie had hier eigenlijk uh, een verbaal onder rondje mee. En Jansen vond dat Zeefuik uh, daar zich een beetje te nadrukkelijk liet gelden. kreeg een... Gele kaart en zojuist weer een vrije trap voor Die bal moet nog worden genomen. Ligt aan de linkerkant van het veld. Vlakbij de cornervlag. Jansen die kijkt even of het allemaal mag. Daar is het, fluit, daar is het fluitsignaal. Daar komt die bal strak, maar... Weggewerkt. Gaat Boeren naar de grond toe. Ja, die claimde dat hij natuurlijk wordt aangeraakt. Maar Jansen wil daar niks van weten. Nu komt opnieuw de voorzet daar op Jansen. Nee, wordt niet bereikt. Roest niet. Verspeelt de bal op een gevaarlijke plek. Voorzet is dan van Holla. hola Dan wordt uh, Zeefijk uiteindelijk bereikt. Van F.C. Groningen die de bal weg probeert te werken. Maar FC Twente verovert hem weer. Voorzet op het half van Boeren op de bovenkant van de lat. En Sergio Pat voest. Die wil eigenlijk naar Jansen lopen. Maar moet zijn verdedigers natuurlijk op hun vader. Geven. Dit was weer een mogelijkheid voor FC Twente. Boeren was het in dit geval met die voorzet van Tigadouini. op het hoofd van Boeren. Die echt gericht met een boog kopt over pad heen. Maar ook op de bovenkant van de lat. De uittrap is van Sergio Pat. Zitten we in de 75ste minuut. Moeten we officieel nog een kwartiertje gaan. Maar de wedstrijd heeft al een paar keer stilgelegen. Dus ik verwacht veel blessuretijd. Maar daar zijn we nu nog lang niet aan toe. Met FC Twente in balbezit gaat de bal naar Cuevas. Teruggelegd dan naar Lam. Bijen wil hem graag hebben. Beijen die eigenlijk hoogpersoonlijk deze wedstrijd nog in leven hield voor FC Twente. Door Bakuna af te stoppen. Is het nu Maher die naar voren toe komt. Tiger de niet gevonden. En zo gaat FC Twente rustig en langzaam. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet meer zo te omschrijven. Het is eigenlijk vol gas naar voren toe. Tiger de nu bereikt. op de punt van het strafstelbied naar Vuskis. Vuskis met een laag schot. Schot geblokt. Hoekschop FC Twente. Ja, ja, ja. Wat een lekker potje voetbal is dit toch hier in de Grootswesten? Maar de stand is in de 76e minuut 1-1. Al de hele dag kunnen Italianen stemmen voor een nieuw parlement. Maar de opkomst ligt, zoals verwacht, historisch laag. Mustafa Magrati, uh, Magrati in, in Italië. Um, um, hoe weten ze nu al dat het historisch laag is? Kan je dat ook zien? Merk je dat bijvoorbeeld bij de stembureaus? Uh, nou, in eerste instantie, als ik je iets kan vertellen over de Italianen, voornamelijk iets wat, uh, iets wat zuidelijker dan, uh, dan, uh, dan Padania, ik zit nu in Rome. Uh, als er één druppel water naar beneden valt, dan zijn ze bang om te smelten. Dus uh, er komt er heel weinig mensen, uh, kom, heel weinig mensen komen dan de straat op. Um, het regent, het is niet fijn. Maar uh, ik ben dus al een tijdje bij een stembureau en het is niet zo heel druk. Uh, niet zulke hele lange rijen. En dat is iets wat je eigenlijk in de rest van het land ook ziet. Er zijn natuurlijk allerlei statistische bureaus ingezet om te kijken hoe dat zit. En de verwachting is dat het tussen de 65 en 70 procent gaat worden. De vorige keer was dat 75 procent. Dus fors minder. Dat heeft een beetje te maken met de mensen die niet zo heel veel vertrouwen in de huidige politieke klasse hebben. En als ze toch komen stemmen, dan stemmen ze vaak op anti-establishment of anti migratiepartijen En dat is ook wel iets dat ik merkte bij het stembureau waar ik nu sta in Rome. Het is een regenachtige dag in Rome. Verkiezingsdag. Uh, maar gelukkig kunnen de mensen gewoon lekker binnen stemmen. Uh, en dat is hier in Rome, in het centrum. In een heel groot, statig oud schoolgebouw. Alleen zie ik, als ik eventjes doorloop door het gangetje. dat de rijen niet zo heel erg groot zijn. Opkomst is niet hoog. Dat is een landelijke trend. Nou ja, misschien dat het met het weer te maken heeft. Maar uh, ergens ook wel. Met het vertrouwen in de politiek. Want niet heel veel mensen hebben er vertrouwen in. Ik denk Dan het niet. meneer denkt dat alles hetzelfde blijft. Maar hoopt hij eigenlijk dat het wel gaat veranderen? Ook met zijn stem? Tutti willen dat iets veranderen. Tutti. En Tutti sperano, Maar de realiteit is diversa. Ja, hij blijft hopen, maar hij, hij denkt toch dat uh, de realiteit is dat alles gewoon hetzelfde blijft. Ook als Italië heel erg naar rechts gaat, hij denkt niet dat er heel erg veel gaat veranderen. Maar vai quando pensi che niente succede? Waarom ga je dan toch stemmen? Eh, beh, prima di tutto perché è un dovere. Questa è la prima cosa. E poi bisogna eh, la, la, sempre comunque avere un minimo di fiducia e vediamo un po' se succede qualcosa. Hij uh, vindt dat je gewoon moet stemmen, dat hoort er gewoon bij. En ergens ja, heeft hij toch nog wel een klein beetje hoop dat er iets gebeurt. Ik ben optimist. Ik denk dat er iets veranderen. Want de mensen zijn stofd. Uh, mevrouw die, uh, denkt dat er wel wat gaat veranderen. Zij is optimistisch. Waarom ben je optimistisch? Want ik heb veel meer mensen gezien in deze rijden dan in het verleden. En omdat ik me heel verantwoord en ik wil dat iets veranderen. Ja, ze heeft een heleboel mensen die op weg naar de stembus gingen gesproken. En die zeggen, we willen allemaal dat er wat verandert. Dus ze denkt wel dat er een golf van verandering aan gaat komen. Uh, let's say, mevrouw uh, denkt dat uh, de sterrenbeweging fors gaat winnen. En dat denken veel mensen. Sper je ook dat de vijfsterren winst? Ja, Ah, mevrouw gaat ook voor de vijfsterrenbeweging stemmen. Kijk. <laughs> Oké, okay, ehm um, Bocca Lupo. La fortuna bisogna tentarla. <laughs> uh, ik zei tegen hem veel geluk, maar hij zei: "Geluk moet je zelf pakken." Ciao. is on a vacation. Yolo. FC Twente, FC Groningen, Chris. schiets niet bereikt, het is van Nief, die de, of niet van Nief, de Wiering natuurlijk zeg ik het weer. De Wiering die die bal over de zijlijn schiet. Wat een sfeertje hier in de Grolsvesten. 1-1 met nog zo'n 10 minuten te gaan. Jesper Drost inmiddels binnen de lijnen, de middenvelden van FC Groningen voor Tom van Weert... En aan de kant van FC Trent de tweede wissel. Slag weer in het veld gekomen voor Frederik Jensen. Nu de inworp van FC Groningen naar Mahi. Die gaat er maar bij zitten. Is een overtreding, zegt Jansen. Daar weer een fluitconcert, Dat hebben we vaak gezien. En dus weer een vrije trap voor FC Groningen. In dit geval aan de rechterkant van het veld. Twee meter over de middenlijn. Zojuist weer even bijna de vlam in de pan geslagen. Omdat Bakuna. Van FC Groningen de bal wegpakte voor Holla. En dat gebeurde allemaal voor de bank van FC Twente. Daar ging iedereen staan. En een hoop gedoe was er allemaal. Weer even de wedstrijd stil. Geen kaarten wat dat betreft voor die situatie dan. Maar we hebben er al een aantal gezien. Deze wedstrijd. Holla, Vuskic en Tigadouini aan de kant van FC Twente. Al op de bond gestingerd. Zevuik, Bakuna en Rustic aan de kant van FC Groningen. En ook de doelpunten zijn gelijk verdeeld. 1-1 nog altijd. Twente moet. Maher dan. Open. Slordig op Vuskic. Controle is Goed. Voorskiets komt naar voren toe aan de linkerkant van het veld. Legt dan terug op Cuevas. Cuevas met de voorzet weghaald door de Wierik, Wat onnauwkeurig. Een vuurpijl over de zijlijn. De inworp is voor FC Twente in de 83ste minuut. Spanning is enorm groot. Bij 1-1. Daar schieten beide ploegen heel weinig mee op. Vooral Twente die dat hartstochtelijk de aanval zoekt. Het gebeurt niet altijd meer even fijn besnaard. Maar voornamelijk opportunistisch. Nu de bal richting slagweer. Slagveer. Krijgt de bal voor me. De, de bal en daar is Boeren. En die stuit dat op pad Hoeks. Schot. Jongen, jongen, het kan alle kanten op. 84 minuten de grondsvesten. 1-1 bij Twente Groningen. Ja, we hebben eerder al gemeld dat het behoorlijk uit de hand is gelopen bij uh, Go Ahead Eagles, de graafschap. Uitslag 0-4. Um, supporters kwamen het veld op en hebben spelers van de graafschap belaagd. We hebben enorme vechtpartijen op het veld. Een um, aantal mensen gearresteerd, zo hebben wij begrepen. Uh, we hebben contact gezocht ook met Go Ahead Eagles, maar die willen niet voor de microfoon reageren. Tenminste, niet op onze zender. Ze laten in een reactie, en een statement op de website weten dat ze zich distancieren en schamen voor de supporters van Go Ahead. die na afloop slaags raakten met de spelers van de graafschap. Um, nou, goed. Um, de Graafschapvoorzitter Hans-Martijn Ostendorp... die wil wel reageren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voor zover die goed is natuurlijk, hè. Want dat is je niet. Dat kan ik me voorstellen. Nou ja, ja, je schrikt natuurlijk wel aan de andere kant uh, wat ons betreft... eerst ook de sportieve elementen. Dat is een 0-4-overwinning in Deventer. Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat u zich uh, rotgeschrokken bent... En, en, en de spelers ook ja. die erbij betrokken waren. Zijn er nog gewonden gevallen ja, je... onder de spelers? Want ze uh, stoken er behoorlijk bovenop. Nou, de eerste terugkoppeling die ik daarop heb gehad, is dat, is dat niet, het, uh, niet het geval. Natuurlijk schrik je enorm en de spelers, uh, toen de supporters over de omeiding zaten komen, zijn ze ook zo snel mogelijk naar binnen uh, uh, uh, gegaan. Daar was alles op, alles op gericht. Ja, weet je, um, uh, dit, dit wil je niet. Dit wilden wij twee jaar geleden niet en dit willen we nog steeds niet. Je blijft van het veld af en je blijft van spelers van de... Die blijft van spelers af. U doelt op twee jaar geleden de wedstrijd, de graafschap ahead Eagles. Daar gebeurde eigenlijk hetzelfde. Alleen vielen fans ja. van uw club toen spelers ja. van go het aan. Ja, dus inderdaad, weet je, dit is niet wat je wil. En we moeten met elkaar blijven werken aan normalisatie. En dan op een goede wijze met elkaar omgaan. Um, ja, op dit moment heb ik ook nog geen, uh, geen beeld precies bij wat er gebeurd is. Laten we dat maar even rustig op ons in laten uh, dalen... en dan de komende week maar eens kijken van hoe heeft dit zo kunnen, uh, kunnen gebeuren. Hoeveel stadionverboden heeft u destijds uitgedeeld? Ja, ik was op dat moment nog niet als algemeen directeur aan de graas verbonden. Dat, dat aantal heb ik niet exact, maar dat, dat zijn er een behoorlijk, aantal, een behoorlijk wat geweest. Ja, dus het is wel gebeurd en dan, dan, dan is het natuurlijk logisch. Ja, er zijn ook heldere en duidelijke beelden van. Het is uh, door diverse camera's allemaal geregistreerd. Mensen zijn herkenbaar in beeld. Wat moet er dan daarmee gebeuren? Ja, weet je, dat vind ik eigenlijk aan de Goed Eagles en aan de KNVB. Laten wij op dit moment ook niet te primair reageren op dat wat er vanmiddag gebeurd is. We zijn erg geschrokken. De spelers zijn snel naar binnen gegaan. En de, ja, dat de straf uit volgen, dat lijkt me voor de hand liggend. Maar ik vind dat in eerste instantie wel aan de KNVB en aan de Goed Eagles. En iedereen is veilig met de bus het stadion kunnen verlaten. Ja, ik heb zo even contact gehad met de Spelersbus. Die heb ik net zelf ingehaald. Uh, die zijn veilig op weg naar Doetinchem. Ik heb contact gehad met supporters uh, uh, van de graafschap. die ik op een fantastische wijze hun eigen ploeg heb uh, zien ondersteunen. En die zijn ook veilig in Doetinchem aangekomen. Ja. Goed, uh, dank u vriendelijk voor uw reactie. De graafschapvoorzitter Hans-Martijn Ostendorp. NTO Radio 1. <tied>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 Gesprongen waterleidingen door de vorst hebben op meerdere treinstations geleid tot overlast. Een deel van de hal liep onder op Rotterdam Centraal en ook op Amsterdam Centraal. Utrecht Centraal had voor de vijfde dag op rij helemaal geen water door gesprongen leidingen. Dat was rond vier uur vanmiddag verholpen. En nu het dooit zijn op tientallen plekken in het land mensen door het ijs gezakt en hebben brandweer en politiemensen wakker moeten redden. In Rotterdam had de politie moeite een man weer op het droge te krijgen die met een scootmobiel het ijs op was gegaan. Je zei het echt, hè? Wat zei je? Je zei het echt, een scootmobiel. Ja. Ja, het dooit. <lacht> maar ja. ik begrijp me. het niet. Dus wat ze willen noemen van mij? Nou, weet je, ik zit toch <lacht> in een scootmobiel, laten we het ijs op gaan. Ja. Wat dacht ja. jij toen u het hoorde, Marco? Ja, uh, ja, ja wat zal is die, ik die zeggen? Misschien was levensmoe. Ja, ja, Het zou kunnen. Aparte manier, maar... Uh, Onverantwoord. Ja, de Nederlanders doen gekke dingen, dat weten we. En, en daar kun je hard tegen blijven roepen. Maar ja, voorkomen doe je het toch niet. Want nee. ja, het zit kennelijk iets raars in onze genen. Zo is het. Temperaturen maximaal vandaag? Uh, in het zuiden van ons land 12 graden. Ja, als je dan nog denkt het ijs op te kunnen. <lacht> dat is misschien wat overdreven. Uh, in het midden van het land overigens ook bijna 10 geweest. In het noorden bleef het kwik wat achter. En omdat de lucht vrij droog was bleef het ijs bijvoorbeeld in het uiterste noorden van ons land nog redelijk droog. En was het ook nog wel redelijk veilig, vooral natuurlijk bij ijsverenigingen. Maar ik zou het morgen echt niet meer doen. Wees nou verstandig en ga, ik bedoel, ja, dit is gewoon uh, ja. een, een beetje dom. Ga ja. zwemmen, zoiets. Ja, ja De komende dagen, hoe, hoe ontwikkelt het zich? Nou, de temperaturen overdag uh, op een graad of negen, zo. Dus in de buurt van de 10 graden, misschien in het zuiden af en toe erbovenuit. Uh, we hebben nu te maken met een neerslagzone die overtrekt, die is in de loop van de nacht verdwenen. Dan kan het wel weer afkoelen tot dichtbij het dus helemaal vrij van gladheid zijn we morgenochtend waarschijnlijk niet. En in de rest van de week kan het ook eens een keer in de nacht dicht bij nul komen, of net eronder. Maar goed, overdag dus steeds ruimer boven. De eerste dagen van de week maandag en de dinsdag zijn droog met zon. En eh, ja, eigenlijk prima weer. Oké, okay, dankjewel. Radio 1, NOS langs de lijn. De slotfase van FC 20 tegen FC Groningen. Chris... Voeskietz net te laat bij die voorzet van Maher vanaf de rechterkant van het veld half hoog zetten de middenvelden voor. Voeskietz claimde dat hij geduwd is zodat, zoals iedere speler van FC Twente claimt dat hij geduwd is zodra hij net de op grond had gewerkt door een tegenstander. Maar FC Twente met de moed der wanhopen heeft opnieuw een vrije trap gekregen. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Wordt dan meteen de diepte gezocht via Cuevas, maar die wordt pas afgesneden door FC Groningen dat opruimt. Nu is het weer Maher dat de bal verover, die de bal verovert, Maher ja, wordt door twee mannen de grond gewerkt. En dat is nog wel een vrije trap. Ja, nou, het lijkt wel een potje vrij worstel even. En Jansen, ja, iedereen kijkt even naar Jansen. Maar ja, die geeft toch echt een vrije trap. Wat een spanning hier. De 90ste minuut in de goalsvesten: 1-1 en de vrije trapfresse Twente. En de laatste meters van het WK in doornem Birmingham. De 4x400, Andy. Nog twee rondjes van de 4x400 meter. Het is spannend. Gaan de Belgen een medaille halen? Ze zijn hier maar op twee onderdelen uitgekomen. Eén daarvan zijn de Tornado's. Die zijn nu in de baan. Drie broertjes Borlé. En die gaan nog één ronde lopen. Liggen op de vierde plaats. Vlak achter Trinidad en Tobago. Op kop natuurlijk de Verenigde Staten. Die hebben al zes keer op rij gewonnen. Tweede plaats dicht Polen. Derde Trinidad. En vierde België. Versch de verschillen zijn niet heel erg groot. De Verenigde Staten met de slotloper Norwood. Heeft het uh, toch lastig. Want die Pool die komt aardig dip bij. En kan België nog een uh, medaille pakken. In 2010 haalden ze uh, zilver. En nu gaan ze brons halen. Nee, net niet. Het is één... Polen, want Polen wint, zeg. Wat een verrassing. Polen wint. Het is niet te geloven dat die dat nog uh, haalde. Want uh, die lagen toch een heel eind achter. Een wereldindoorrecord, als ik het goed zie. In 3 78. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Polen wint de 4x400. Tweede uh, zijn de Verenigde Staten geworden. En derde, Trinidad en Tobago. Blesuretijd, FC Twente FC Groningen. Nog twee minuten te gaan. Diepe bal richting Boeren. Wordt in eerste instantie verdedigd. In de tweede instantie ook is het Doorn die de bal over de zijlijn knalt. FC Twente weer een inworp. Aan de rechterkant van het veld. Maher gooit de bal dan terug naar Peet Beien. Peet Bijen. alle spelers van FC Twente behalve Drommel op de helft van FC Groningen. Weer een lange bal richting Boeren. Boeren komt. En dan is het Pat die de bal onder de lat van Daan tikt. Boeren begingen een overtreding. Volgens mij zijn directe tegenstander door een zetje uit te delen. Heel listig. Maar Jansen beoordeelde dat niet als fout. En geeft. Gewoon de hoekschop voor FC Twente. Terwijl de eerste mensen al in de uitgang gaan. Maar de rest van de mensen hier allemaal gaan staan. Bij deze hoekschop. Van wie het publiek voelt. Dat het de laatste mogelijkheid zou kunnen zijn voor FC Twente. Dan komt die bal er straks voorbij. Laat hem lopen. Landbal omhoog. Maar kop dan. Terug dan naar Slagveer. Die schiet dan maar eens. Maar het is een afzwaaier over en naast. En overigens was het maar Her die met het schot kwam. 1-1. En FC Groningen. Ja, speelt dan toch verdienstelijk gelijk. ...heeft in het resterend programma nog de gehele top 4 om tegen te voetballen. Dus wat dat betreft is dat ene puntje misschien waarschijnlijk veilig voor de Noordelingen. Maar ze zijn goed op de been gebleven hier in Enschede. De bal ligt voor de voeten. Van Sergio Pat, zojuist dus, nog zo belangrijk door die kopbal van Tom Boeren onder de lat vandaan te tikken. Inmiddels FC Twente keeper Drommel in balbezit. Weliswaar in zijn eigen strafspapier, randt de bal naar voren toe. Naar wie? Naar iemand in een rood shirt. Het is uh, Boeren dan, nee die bereikt slagveer niet. Bemisovic kopt de bal over de zijlijn. Weer een inworp voor FC Twente. Weer aan de rechterkant van het veld. Van der Lely. Lange bal richting Boeren. Maar die ziet de bal over zich heen gaan. Dank u wel, zegt Sergio Pat. En daar is dan het eindsignaal. En dan is het afgelopen hier in de Grolsvesten. Het was echt een strijd. Heel boeiend. Niet altijd even best. Maar die strijd eindigt voor Twente zeer teleurstellend in 1-1. En die, die Polen. Jongen, jongen, op het allerlaatste moment gingen ze er nog langs. En in een nieuw wereldrecord uh, worden ze eerst op de 4x400 meter. Echt geweldig uh, gedaan van die Polen. En de Belgen pakken toch brons. Want het was echt een finishfoto: 100ste verschil met Trinidad en Tobago. Achter de Verenigde Staten, dus brons. 1 Polen, 2 de Verenigde Staten. Drie België met de drie broertjes Borlé. Dat is knap gedaan. Eén nummer is er nog bezig. En dat is uh, het hoog springen. De lat gaat zo dadelijk naar 5,90 meter. 90, want drie man is, zijn er al over 5,85 gegaan. Het is uh, heel spannend. Ook daar met Lisek, Kendricks en Lavillenie. Villeney. Langs de lijn. 1-0. Voetbal. Ja, dat beginnen we met een tragische bericht uit Italië, want Fiorentina-aanvoerder Davide Astori is namelijk in zijn slaap overleden. 31 jaar is de Italiaan, hij overleed in een hotel in Udine, waar zijn uh, club verbleef vanwege de wedstrijd tegen uh, Udinezen. Uit respect uh, zijn alle wedstrijden in de Serie A afgelast. Kenner van het Italiaanse voetbal, David End. Dag David. Ja, goedenavond. Dit moet een hele grote schok zijn. Ja, dat is natuurlijk. En dat is heel erg voelbaar in de hele serie A en het hele Italiaanse voetbal. De wedstrijden werden inderdaad, uh, na het bekendmaken van het overlijden, dat was zeg maar midden op de dag, werd het. Uh uh, bekendgemaakt was een wedstrijd die op het punt van beginnen stond. Dat was Genoa tegen Cagliari. Cagliari waar Astori ook uh, gespeeld heeft een uh, groot aantal jaren. Uh, de mannen waren aan de warming-up bezig. En die wedstrijd werd gewoon uh, eruit gegooid met alle begrip van het publiek. Dat ook een staande ovatie over had. Uh, ja, als eerbetoon aan, uh, aan die speler van, uh, van Fiorentina. Hm. Ja. Uh, de, is er iets bekend uh, over, uh, over de doodsoorzaak inmiddels? Wat weet jij? Nou, meer dan dat het uh, een natuurlijke dood is uh, vanwege hartstilstand, is het nog niet bekendgemaakt. De dokter van uh, Fiorentina heeft wel gezegd, ja, we hebben altijd uh, zeer uh, nauwkeurige controles. Dus het is een, uh, ja, ergens doorheen geglipt en het, je hebt niet altijd alles in de hand. Dat weet ik ook wel van andere uh, zaken die er zijn. Het is ook zo dat in Italië veel meer nog dan in Nederland er zeer nauwkeurig wordt gecontroleerd op, uh, op het hart uh, dat... Elk jaar wordt er een, een hard, uh, cardiogram uh, gemaakt. Wordt zeer nauwkeurig ook onder druk onderzocht. En ja, het, het, uh, het glipte er wel eens doorheen. Het is niet voor ja. het eerst. In uh, 1977 was er ook al een dodelijk geval van een speler van Perugia toen tegen, op het veld. Tegen Juventus, Renato Curi was dat. Uh, ja, een enkele keer gebeurt dat. Maar het maakt de tragedie natuurlijk niet minder. Nee, nee. Twee weken vader las ik ook nog ergens. Komt er dan ook nog ja, over? Ja, nou ja. Dat las ik las een, een dochtertje van twee jaar had. Dus ik weet niet of dat bericht oh, helemaal juist uh, was. Goed maar het maakt het niet uit eigenlijk, uh, uh, ja. Nee. Het uh. was een, uh, een zeer gedegen speler. International ook. Een lange sterke centrale verdediger. Naar het klassieke idee van de Italiaanse uh, ja, centrale verdediger. Modelprof ook. Al, Dit alles om zijn lichaam fit te houden. Een echt leiderstype Was ook aanvoerder bij uh, Fiorentina. Ja, dat is uh, een surrealistisch beeld. Ik hoorde ook van, uh, van iemand die uh, bij Cagliari, dat is dus de club waar hij het langst heeft gespeeld, die aanwezig was op het moment dat, uh, dat bekend werd dat hij was overleden. Hij was, iedereen was ongelooflijk verslagen, vol ongeloof over hetgeen wat er uh, was gebeurd. Ja, duidelijk. Goed, David Ent, kenner van het Italiaanse voetbal. Dankjewel. Ja, dan moeten we toch door met uh, wat er in Engeland allemaal gebeurde. Brighton en hoofd Albion heeft in Engeland thuis... een mooie 2-1-overwinning geboekt op Arsenal. Bij Brighton speelde Davy Prupper de hele wedstrijd. Jurre Locadia zat op de bank. Bij Arsenal wordt de roep om het vertrek om Wenger al maar groter. De hashtag Wenger out werd ook nu weer veelvuldig ingezet tijdens de wedstrijd. Zelf verbindt hij er vooralsnog geen conclusies aan. Uh, my future is not my main worry, you know... Uh... Uh, my my uh, worry is to get Arsenal to win uh, football games and uh, then we see uh, where we go from there. I will try to give my best as long as I'm here and uh, uh, do everything to get the team back to more confidence. But we need to recover physically first Vijf uur is de toppen begonnen tussen Manchester City en Chelsea. Daar is het nu 1-0. Dan twee wedstrijden in Duitsland. Stuttgart wint op bezoek bij Köln met 3-2. Köln kan nog wel een voorsprong, maar daarna uh, verloren ze de grip, op, uh, de grip op, op de wedstrijd. Ze blijven daarmee onderaan staan in de Bundesliga. De koploper bij München is om zes uur begonnen tegen Freiburg... dat zich uh, in het uh, rechter rijtje bevindt. stand is dus op dit ogenblik daar 0 -1. 2 begrijp ik. Neem ik aan in het voordeel dan van Bayern München. Ja, dat is ook zo. In Spanje ja, was het natuurlijk de dag van de kraker hè? tussen lijst aanvoerder Barcelona en nummer 2 Atletico Madrid. Bij winst konden de Madrileen de spanning weer terugbrengen in de Spaanse competitie. Maar wie anders dan Messi besloot anders? Hij maakte de enige treffer van de wedstrijd, waardoor de Catalanen winnen en een grote stap zetten richting de titel. Acht punten voorsprong op Atletico. U hoorde het eerder al in het nieuws. Honderden betogers hadden zich vandaag verzameld bij de Oostvaardersplassen. Ze vinden dat de grote grazers daar in hun lot worden overgelaten. Door de kou is er een tekort aan voedsel. De provincie heeft besloten om de dieren in het gebied te gaan bijvoeren. Maar de demonstranten, demonstranten vinden dat niet genoeg, zag onze verslaggever Ewo De Bruin. Op verschillende plekken bij de Oostvaardersplassen wordt actie gevoerd. Langs een hek staat een groep mensen de dieren bij te voeren. Het mag niet over het.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 En hun buikjes vol hebben en dat dit nooit meer mag gebeuren. Daar gaan we voor. Je zet ze op een afgesloten terrein. Ze kunnen er niet weg. En dan laat je ze maar gaan. Dan laat je ze maar verhongeren. Een normaal dier, als het uh, natuurlijk beloop is... Ja, dan kunnen ze verder trekken. Maar dat kan hier niet gebeuren. Je zet er hem weg. En heen. Ze, ze kunnen nergens heen. En degene die daar verantwoordelijk voor zijn... die moeten ze gewoon in een trailer zetten, dat gebied inrijden... en ze een week laten zitten, zonder eten en drinken. Maar jij kijken hoe ze eruit komen?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 Dan gaan we voor de laatste keer denk ik zo ongeveer naar Andy Houtkamp in Birmingham bij de WK Indoor. Ja, tranen van geluk zojuist bij Ivana Spanovic, de Servische die het uh, verspringen bij de vrouwen won. Dat was een van de laatste onderdelen. Uh, we hebben alle loopnummers gehad. Maar er is nog één onderdeel bezig. Dat is het Hoogspringen. En dat kan nog wel even duren. Want er zijn nog vier man in de strijd. En ik ben heel benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. Maar voor zeven uur zijn we zeker niet klaar. Dus uh, zitten we hier nog even lekker te kijken naar de uh, Polstok Het een mooi toernooi. Goed voor Nederland met drie medailles. Twee voor Sivan Hassan. Eentje voor Nadine Visser. En dat was een hele verrassende. Misschien een beetje tegenvallend. Dat dacht de Schippers geen medaille haalden. Maar al met al een uitstekend toernooi, zowel georganiseerd eh, door de Engelsen als voor Nederland als ploeg zijnde. Het volgende echte grote toernooi zal eh, de EK worden in augustus. Outdoor-EK Europese Kampioenschappen in Berlijn. Goeie bal, mooie goal! Kijk eens, een schot uit in en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2! Vitesse kwam in de Gelderdam op voorsprong ter Ajax... door een prachtig afstandsschot van Navarone voor. In de tweede helft werd het nog erger voor de Amsterdammers. Oh, oh, oh, wat is Ajax aan het schutteren achterin. Nu zet ze Maximilian Peuber, de Oostenrijker die in de fout gaat... en het is Linsen die het afstraft. Ja, daarmee leek de wedstrijd beslist... maar Cacciera bracht de spanning met een kopbal toch nog even terug. Dat duurde tot de 70e minuut... want toen was het opnieuw Linsen die scoorde voor Vitesse. Sim de Jong maakte er nog 3-2 van, maar Brian Linssen werd de man van de wedstrijd. En dat was hij een paar weken geleden, tegen Feyenoord ook al. En dat hij tegen die grote club zo lekker speelt... is volgens Linsen heel makkelijk te verklaren. Tegen Ajax, PSV, Feyenoord, weet je. Dan heb je twee teams die vaak uh, willen, willen proberen om uh, het voetballend op te lossen. Vaak. En, en dan kan je er druk op krijgen op de tegenstander. En uh, uh, ja, dan kan je ook met z'n allen jagen. En, uh, dat pakt er nu uit in een goal.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 De achterstand op PSV is nu opgelopen tot 10 punten. Daarmee lijkt de droom van Ajax-aanvoerder Joël Veldman... om de schaal omhoog te houden, geen werkelijkheid te worden. Nee, dat wordt wel uh, heel lastig. En nogmaals, jij ja, doet op het kampioenschap natuurlijk. En uh, ja, daar moeten we maar even niet over praten. Als Ajax zijn, dan moet je wedstrijden winnen. En dat hebben we nu al twee keer niet gedaan. Dus daar moeten we eens maar eens naar kijken. Ja, en dan naar AZ, hè. bijvoorbeeld. Moet ook nog naar kijken. Die komt er nu ook aan. Dus kijken die wel even daarboven naar PSV. Zomaar nog stunten, ja, ja. Die kunnen er gewoon overheen. Goed, het publiek bij Pexwolle dan tegen VVV moest tot de tweede helft wachten... maar toen uh, werd het ook een aardige wedstrijd... Een, uh Vrije trap van Van Krooy betekende een 0-1-voorsprong voor VVV. Pek kwam nog wel op gelijke hoogte toen zij Mak een voorzet van Mokta binnenkopte. Bij VVV lijkt de vrije trap een belangrijk wapen in wedstrijden tegen Peck Zwolle. Het is al twee tweede keer dit seizoen dat het een punt oplevert. Dat vindt Vito van Krooy zich ook. Ja, klopt. In de wedstrijd scoren we, we laatst nog volgens mij, een vrije trap. Alleen kregen we daarna ook nog een kans in de, in de thuiswedstrijd. Maar uh, ja, als je dat hebt, dan uh, dat is dat wel altijd heerlijk, ja. Ja, dan hekken sluiters Sparta. Het begon dramatisch aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Al na zes minuten opende oud-Spartaan Falkenburg de score voor ADO. In de tweede helft knokte Sparta zich terug in de wedstrijd. Eerst schoot Michiel Kramer, de gelijkmaker, binnen. En even later werd het pas echt feest op het kasteel. Sparta scoort, het is de 2-1 van Robert Muren. Het is een cadeau met een hele grote strik eromheen. Die wordt uitgepakt door Muren, want Camon verdedigt slecht uit. Tikt de bal in de voeten van Muren, die blijft heel rustig. Het leidde tot een explosie van vreugde op de tribunes. En ook de doelpuntenmaker zelf kon zijn geluk niet op. Maar ja, wat doe je nou als je zo'n belangrijk doelpunt maakt? Ik zat er nog aan te denken om mijn broekje wat te laten zakken. Maar ik dacht, nou, laat ik dat me niet maar niet uh, doen. Nou ja, natuurlijk ik ben blij. Maar uh, ja, de is in het stadion is ook niet normaal. En het het spelertuik op je. Ja, Dat is, uh, dat is prachtig. Daar uh, doe je het voor. Door het zwakke optreden van zijn ploeg in de eerste helft... en de spanning van de tweede helft... zou je denken dat Sparta-trainer Dick Advocaat jaren ouder is geworden. Maar dat blijkt mee te vallen. Als je dan nog wint, dan word je er jongen van. Als je had verloren, dan had het wat moeilijk geweest. Maar nu, uh, na zo'n eerste helft en dan de tweede helft zo terugkomen... dat geeft je gewoon een heel goed gevoel. En de groep ook. En ik vind dat het belangrijkste eigenlijk. Ja, dan de collega van Advocaat, Alfons Groenendijk... was bij rust al niet tevreden. Hij probeerde zijn spelers in de kleedkamer ook te waarschuwen. Je staat 0-1 voor, het moet misschien 0-3 zijn. Maar uh, je, ik zag in de eerste helft al bepaalde trekjes... die ik nog niet eerder gezien heb bij mijn ploeg. Wij zijn uh, met ADO uh, ergens gekomen op een bepaalde manier. En uh, daar horen zeker geen nonchalante trekjes bij. En uh, ja, we krijgen zelf ook nog kansen, maar goed, uh, ja dan... Uh, heb je jezelf inmiddels al uit de wedstrijd gespeeld? Twente Groningen eindigde in 1-1. Rusland 0-0. 0-1 Doan en 1-1 Boeren. Gisteren al PSV Utrecht 3-0. Excelsior AZ 1-2. Nakbreda tegen Feyenoord 2-1. En weer een 2-2-0. Vrijdag al Rode JC tegen Heracles 0-3. Heb jij de stand bij de hand? Of, uh? Ja, dat wil ik best eventjes doen hoor. PSV, ja? 26 wedstrijden gespeeld. 68 punten. 10 punten daarachter. Ajax... Daar weer twee punten achter. Dus het verschil tussen AX en AZ is maar twee punten. En uh, nou ja, Utrecht heeft een flinke slag te maken. Uh, want die staan twaalf punten achter op plaats drie AZ. Nou ja, dan onderin. Daar is het uh, hartstikke spannend. Als we nou eens beginnen bij Nakbreda Breda hmm. op de veertiende plaats. Ze hebben 26 gespeeld, 24 punten. Eén punt daaronder staat Willem 2. Dan een flinke kloof voor, want FC Twente staat 16e en heeft 18 punten. Dat betekent vijf punten minder dan Willem II. 17e Sparta heeft 26 gespeeld 18. En Roda heeft 26 gespeeld 17. En die twee ploegen spelen komende zaterdag om kwart voor negen tegen elkaar. Roda JC tegen Sparta. Inzet laatste plaats van de Eredivisie. Won't you take me to that place When I lose my sense of time Where I escape my fate When I feel the most alive Won't you play my favorite song My favorite song Play my favorite song my favorite song Cartoon Kane en my favourite song. Bijna einde van deze editie van NWS Langs de Lijn. Nog even melden dat Manchester City met 1-0 heeft gewonnen van Chelsea. De wedstrijd is net afgelopen. City heeft nu 78 punten uit 29 wedstrijden. Liverpool is de nummer 2 staat op 18 punten achterstand met 60 punten. United daar weer achter met 59. Hebben nog een wedstrijdje tegemoet. En daar weer achter op 58 punten. Tottenham Hotspur. Chelsea op de vijfde plek met 53 punten. Nou, dat is een memorabele dag. Want? Nou ja, wat er gebeurd is bij Go Ahead. en uh, Sparta heb gewonnen natuurlijk. Ja, jij kan er slecht tegen hè? Maar jij te zat naar die beelden tegen te kijken. die Ik word er heel kwaad van, ja, inderdaad. Ja, dat zijn eenzellige, die hebben er ook bij. Ja, ja, die gewoon. hebben misschien wat te veel gedronken. En uh, die vinden dan dat ze revanche moeten halen vanwege twee jaar geleden. En dan gaan ze de spelers aanvallen. Ja, daar valt ook geen. Ja, daar is geen kruid tegen gewassen. Wat je Column over morgen? Ik denk dat ik het over Wesley Snijden ga doen. Over? Wesley Snijder, oh, gestopt, gestopt als international. Ja, zeker, ja, ja, een zeker. klein eerbetoon. Oké, okay, vanavond weer langs de lijn dan om tien uur. Ik wens je nog een heel fijn weekend. NPO Radio 1.